Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor hulp aan de Gazastrook. Dat zegt de missionair minister Schreinemacher. Uh, 15 miljoen, uh, omdat de noden ontzettend hoog zijn. Er is daar behoefte aan medicijnen, aan water, aan voedsel. En uh, nou ja, het is heel belangrijk dat die hulp ter plaatse komt. Dat moet natuurlijk allemaal ingekocht worden en daar is dat geld voor bestemd. Vorige week stelde het kabinet al 10 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Gaza. En die 15 miljoen komt daar dus bovenop. Twee mannen die een regenboogvlag in de fik staken bij het stadhuis van Wageningen... krijgen een boete. Op camerabeelden was te zien dat de twee de vlag weghaalden... en de mensen in een stegen in brand staken. Na een oproep van de politie melden de twee mannen zich op het bureau. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen hoe hoog de boete is. Chris Brown is opnieuw aangeklaagd voor mishandeling. De Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ schrijft... Dat dat de zanger het slachtoffer in een club in Londen meerdere keren met een tequila fles sloeg. Chris Brown is dik tien jaar geleden ook al eens veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex Ryanna, waar ze een blauw oog aan overhield. En keihard nieuws voor Kim van 28 uit België, die anderhalve maand Turkije niet uit mocht omdat ze drie stenen had meegenomen. Ze mag nu weer naar huis. Tijdens haar vakantie vond Kim drie mooie glimmende exemplaren voor thuis in haar aquarium, dacht ze. Ja, vond de douane minder leuk. Experts hadden de stenen onderzocht en toen bleek dat ze een archeologische waarde hebben. En dus mocht Kim het land niet uit. Uiteindelijk heb ik dan de rechter moeten spreken. Uh, deze heeft dan gezegd uh, dat ik uh, word verantwoordelijk wordt gesteld voor het, voor het smokkelen van uh, archeologische stenen. En die mag ze dus van de Turkse rechter in België haar eventuele straf afwachten. En dan nog het weer, een bewolkte dag vandaag met vooral in het zuiden en het westen regelmatig een buitje. Het wordt 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Stop 6.9. Zie See me.